Um, bedoel je dat met uh, dat de informatie uh, ook iets op zichzelf staand is geworden ja het heeft een, een waarde op zich informatie te hebben dus uh, het heeft minder een gebruikswaarde uh, maar een um, ja een iconwaarde dus, dat klopt wel en uh, dat heeft te maken met het opleidingssysteem wordt vaak gezegd dus uh, een, een manier van Um, multiple choice uh, tests en uh, die uh, toegangstests naar de universiteit zijn, zijn uh, nog steeds heel erg daarop gericht uh, maar ook uh, bijvoorbeeld um, vertaling als je bijvoorbeeld filosofie wilt studeren moet je um, Engels sowieso maar dan ook Frans en Duits uh, beheersen en uh, een vriend van mij heeft uh, hij vertelt dat hij een, uh, een tekst van een hele obscure uh, Duitse rechtsfilosoof uh, kreeg. En dan niet een samenhangende tekst die ergens begint en ergens weer ophoudt, maar ergens uit een boek een stukje. Uh, dus zelfs als je, als je compleet bilingual uh, zou zijn, zou het moeilijk zijn om uh, een goede vertaling voor woorden. Die, die niet woorden zijn, maar begrippen natuurlijk. En die worden ontwikkeld in het boek, uh, te kunnen doen. Maar ja. Zij maar, moeten dat dan vertalen. En ja. uh, daarmee aantonen dat ze kundig zijn. Ja. Hoe dat met die vertalingen zit, dat heb ik nog niet zo goed door. Je hebt een. Uh, ontzettende hoop um, aan, aan dingen die meteens verschijnen als ze, als ze ook in het westen uitkomen um, en dan heb je uh, nou iets van vijftig uh, of zo uh, verschillende vertalingen van zijn en tijd van heidegger um, en het is uh, dat kan gewoon niet dat is iets heel uh, raars met aan de hand um, maar hoe dat precies functioneert, dat zou ik nog niet kunnen uitleggen. Hmm. Uh, die uh, otakus, die uh, zijn dus eigenlijk heel erg geobsedeerd door, door informatie. Dat is, een, dat is een soort algemene kenmerk die zij eigenlijk uh, tot in het uh, extreme doorvoeren. Uh, hoe moeten we nou uh, zo'n obsessie uh, voorstellen? Je zei net van, dat ze dan uh, bijvoorbeeld alleen in een boekhandel staan. En uh, eigenlijk helemaal zijn... Uh, ja, ze gaan op in, in zo'n uh, zo wereld. En ze zoeken geen uh, aansluiting met uh, soortgenoten in een uh, directe face-to-face uh, -face, uh, communicatie. Via een, een uh, dialoog. Uh, zie jij dat nou iets als, uh, als Japans of denk je dat dat uh, eigenlijk inherent is ook aan uh, informatie zelf? Nou een tendens naar wat uh, meer isolatie en ism en dit soort dingen, dat, dat uh, zie je wel ook uh, dat zie je overal. En uh, nou veel technologie is ook uh, gericht op thuis zijn en uh, toch ergens in de wereld dingen kunnen doen, dingen met, met mensen kunnen praten of networken of uh, uh, informatie binnenhalen, uh, uh, zich vermaken op de een of andere manier. En uh, nou, dat, dat is zeker niet specifiek Japans, maar misschien is het uh, uh, geperfectioneerd, mm -hmm. zeg maar. Is het een uh, stijl of een, uh, een, een leefwijze? Zou je kunnen zeggen dat uh, otaku een, uh, een levensstijl is? Of misschien zelfs een uh, subcultuur als je het vanuit uh, het westen bekijkt? Stijl heb je... Met het begrip stijl kan je ontzettend veel uh, analyseren in Japan. Uh, dingen stiliseren en dingen uit hun, uh, hun uh, natuurlijke context halen. Um, ...en uh, mooie oppervlaktes uh, produceren, dat heb je ontzettend veel. Um, in het geval van, van otaku... Um, ...gaat het dan wel niet om een uiterlijke stilisering. Dus die mensen hechten helemaal geen waarde aan, uh, uh, aan, aan kleding... ...en aan uh, uh, chic zijn en uh, in, in chique cafés zitten ofzo. Um, maar in, in die zin van, um, um, nou, dingen uit een, een compleet los van hun context zien uh, en dan daar waarde aan hechten en um, systemen van referentie van um, symbolen uh, te produceren. Uh, ...dat heb je natuurlijk met otaku heel sterk. Maar is het nou subversief om te zeggen dat je je niet uh, bekommert om je kledij? Dat je dus uh, de mode laat voor wat die is? Ik kan me voorstellen dat dat in Japan op zich toch een shock teweeg brengt als iemand dat doet. Nou, als die iemand in een, uh, in een firma zit of in, uh, ja, in, in een zieke buurt uitgaat... Uh, dan is het, nou, misschien niet een provocatie, maar um, nou, mensen zullen dat raar vinden. En in een, in een, in een formeel setting, uh, op werk, zou uh, je baas je zeker aanraden uh, dat, uh, wat meer netjes gekleed te komen. Maar dat doen die mensen dus niet. Um, ze verdienen hun geld met, met baantjes in een uh, 24 uur uh, supermarket of... Uh, uh, wat dan ook. En uh, ja, daarom is het, is het ook niet zo belangrijk. En hun, uh, hun geld steken ze dan liever in um, naar technische media en, en weer in informatie. Ze zijn, uh, schrijf je, uh, ze zijn helemaal verzotten op. Uh, technische details. Ze, ze gaan heel erg uh, frieken op uh, gadgets tot uh, in het uh, absurde. Kun je daar wat uh, voorbeelden van aangeven van die uh, obsessie voor die uh, technische details? Maar je hebt technische otaku en je hebt uh, bijvoorbeeld manga otaku. Met, met die comics um, nou dat is niet daar heb je niet echt veel elektrische gereedschap voor nodig. Um, maar bij de, de techno-otaku is dus uh, de technologie het onderwerp van, van uh, otakuïstische interesse. Um, en ja, daar gaat het dan vooral om uh, ja, beperkingen, bijvoorbeeld die ingebouwd zijn in, uh, in de technologie, uh, te, te kraken, te hacken. Uh, alleen omdat om uh, iets wat eigenlijk mogelijk is met de technologie niet mag en dat uh, uh, wordt wel ontzettend goed gedaan en er zijn uh, uh, dus bijvoorbeeld mm, net uh, het derde onderdeel uitgekomen van een telefoonboek uh, wat allemaal heel nauwkeurige beschrijvingen inhoudt over uh, hoe telefoonkaarten bijvoorbeeld functioneren en hoe je die uh, in waar je in Akihabara in de uh, Electro Town in Tokyo um, die uh, magneetkaarten schrijvers and lasers, uh, koop, uh, en lasers kunt kopen en hoe je die informatie moet veranderen hoe um, het um, hoe centrale switching computers uh, functioneren die Q2 uh, um, Q, zu, um, hm, um, q ...twee lijnen, dus een beetje als 06 lijnen hier. Uh, en hoe je, uh, hoe je die weer kunt hacken en zo. Dus uh, in die zin heb je wel een hoop subversieve informatie. Radiolife is een ander voorbeeld van, van zo'n soort zo tijdschrift. Um, oorspronkelijk uit amateur radio scene. Um, maar dan ook um, wat uitgegroeid met uh, afdelingen voor wapen-otakus en uh, uh, techno-otakus van, van welke aard en ook. Computer-otakus uh, of um, um, computerspelletjes-otakus is, is weer een ander gedeelte. En die hebben met elkaar ook helemaal niks te maken. Dus je kunt niet zeggen dat otaku één subcultuur is. Als Japan zo op het westen gericht is, waarom willen deze otaku's eigenlijk dan geen uh, echte underground zijn? Of uh, geen echte subcultuur vormen? Waarom uh, houden ze zo'n uh, afstand tot elkaar? En waarom uh, cultiveren ze dat? Zien ze dat uh, iets uh, wat uh, echt bij hun hoort? Of is het een, is het een onvermogen? Hoe uh, beoordeel je dat? Mm, nou, ik denk dat niemand... Um Alleen om een subcultuur te vormen, begint een subcultuur te vormen. Dus je, je, je hebt een een, een een of andere um, aanleiding daarvoor. Je hebt een interesse, een tegeninteresse misschien tegen de, de bestaande cultuur. En dat hebben ze eigenlijk niet. Uh, dat is alleen maar een um, um, heel ingeperkte keuze die ze maken. Dus is, het is geen, uh, geen verzet tegen... Um, consumentencultuur of, of dit soort dingen. Dus wel um, um, ook weer afstand houden tegenover de, um, de dwangma sociale dwangmatigheden die je in de officiële grote cultuur hebt. En, en zeker dan in, de, in het veld van, van werken. Um, dat wel, maar dan. Um, ja, is er, is er een, een hele ingeperkte keuze of, over uh, die um, idol vind ik leuk. En uh, dan misschien nog, nog drie of vier idols daaromheen. Um, en dan op een, op een hele bepaalde manier, bepaalde vormen van concerten ofzo. En uh, als, ook als je um, een andere idol otaku hebt, maar die een andere keuze gemaakt he heeft, uh, wordt het al nou, is het niet meer interessant om met elkaar te praten. Omdat die uh, gedetailleerde informatie die je hebt, kan alleen maar worden gewaardeerd door iemand die op hetzelfde gebied gespecialiseerd is als jou. En er is ook geen uh, um, abstractievermogen, zeg maar. Nee, het, uh, je kan zeggen dat... Uh Otaku uh, ook geen uh, seks en drugs en rock'n'roll uh, beweging is. Uh, je schrijft in uh, dat uh, essay dat ze eigenlijk ook helemaal geen, uh, ja, geen uh, positieve verhouding hebben tot het uh, eigen lichaam. Dus, dus niet zo, uh, dat hebben we ook al uh, geconstateerd, dat ze zich dus niet uh, vlot, uh, modern of uh, provocerend aankleden. Maar dat gaat uh, nog veel verder in hun uh, zeg maar, uh, ja, toch een problematische of obsessieve houding ten opzichte van seks. Nou, ik moet uh, zeggen dat ik dat niet dieper heb kunnen rechercheren. Maar um, gezien het feit dat face-to-face -face, uh, communication iets is waar um, otaku bang voor zijn... Um, ja, kun je speculeren of het um, daarmee begint dat ze onattractief uh, zijn of zichzelf onattractief vinden en daarom geen, uh, geen partner vind, kunnen vinden en dan otaku worden uh, of als, uh, als je um, ooit otaku bent geworden uh, dat het dan gewoon niet meer mogelijk is omdat uh, waar je waar je op richt um, uh, ja, van, van die gedetailleerde informatie is. En um, natuurlijk heb je, heb je seks uh, als een onderwerp in uh, otaku manga en in, in computerspelletjes en zo, dat, dat gebeurt heel veel. Uh, dus op die um, uh, comic kit, comic market, dus je, je vroeg van tevoren of uh, waar ze elkaar ontmoeten. Dus dat is een andere plaats, uh, twee keer per jaar uh, op een... Hele grote, hoe heet dat, messengelinde? Ja, ja een beursterrein. beursterrein. Er hm. um, komen uh, honderdduizenden van die otaku bij elkaar. Maar dan heb je weer hetzelfde fenomeen. Je hebt mensen die in een rij staan om, uh, om wat drukwerk te kopen. Of uh, bijvoorbeeld um, computerplaatjes of disketten. Uh, model, um, plastic modellen van... Um, uh, speelfiguren of van uh, idols of zo. Um, maar er vindt ontzettend weinig uh, communicatie uh, plaats onderling. En uh, ja, weer het beeld van mensen die, uh, die door, door manga browsen. Johoshi is een, is een categorie tijdschriften uh, dat enorm uit de hand is gelopen. Het is een hele grote markt van uh, tijdschriften voor uh, jonge en uh, vlotte mensen. En, uh, kun je daar uh, iets over vertellen? Zijn die tijdschriften uh, ook heel erg uh, Japans in jouw ogen? Of is dat uh, hetzelfde als wat je in het westen misschien uh, in de tijdschriftenrekken aantreft? Als een tijdschrift vind je dat in het Westen niet. Of ja, je hebt, je hebt natuurlijk informatie in, in, in tijdschriften, adressen, en, uh, en, um, wat als, als uh, in wordt aangezien voor een bepaald leespubliek ofzo. Uh, maar die manier van uh, catalogusinformatie informatie die je die, um, voorstellen, die uh, heb je hier niet en um, uh, nou Popeye was het eerste en het is um, um, ja, een heel chaotisch layout en um, daar dan nou het zit ontzettend vol met nauwkeurige informatie uh, dus um, bepaalde merken van kleding um, uh, natuurlijk de naam en adressen van um, plaatsen waar je het kunt kopen, ho hoe duur het is en uh, um, wat daarbij past en uh, um, naar nou, wat, uh, wat, wat voor restaurants worden aanbevolen van, van die uh, um, editors. En, uh, en, maar dan, dan niet in een overzichtelijke uh, manier dat je dingen kunt opzoeken. Maar um, um, Kyoichi Suzuki, um, een van die uh, uitgevers uh, van, van, van, die redacteur, sorry, van uh, Popeye toen, um, heeft het zo uitgelegd dat uh, die informatie wordt opgenomen in een sub subliminale manier. Dus je, je kunt het niet echt van voor naar achter doorlezen. Uh, je kunt er niet dingen opzoeken, maar je kijkt gewoon naar uh, attractieve uh, tekens, signs, uh, icons daarin. En uh, mm, ja, dan neem je de, de, de detailinformatie op en uh, ja, gaat het omzetten, dingen uh, ja, volgens, volgens die uh, tijdschrift leven. En je hebt uh, bepaalde kringen om, tijds-, om dit soort tijdschriften heen. Uh, Hanako is een uh, die is gespecialiseerd voor uh, meisjes, uh, nou tienermeisjes of zo. En uh, die heeft dus een Hanako Zoku gecreëerd. Zoku is uh, tribe, wordt soms vertaald als tribe. En um, je kunt dus uh, uh, mensen op straat zien lopen en zeggen uh, die leest dus uh, Hanako of Popeye of uh, Mono bijvoorbeeld is een andere. Mono is uh, een um, interessant Japans woord voor wat zowel ding als ook mens zou kunnen betekenen. Dat zijn andere kanji, maar um, uh, de titel van die tijdschrift uh, is uh, in Latijnse letters, dus het is um, ambiguës. Mm. Dus, mm. ja. Maar het gaat natuurlijk uh, om dingen. Uh, allemaal kleine gadgets en uh, accessoires. En dan heb je andere uh, zulke soort tijdschriften die gespecialiseerd zijn op, op reizen. En uh, mh, ook daar weer heel nauwkeurige informatie over nou, Amsterdam bijvoorbeeld. Uh, waar je dan moet zijn, in, in welk hotel je moet uh, overnachten en uh, wat voor clubs je moet, uh, moet zien en zo. Um, maar mensen vinden dat niet vervelend dat ze iets wordt voorgeschreven? Dat uh, een uh, redacteur zegt van zo moet jij je gedragen, zo moet jij je kleden? Nou ja, dat functioneert natuurlijk niet over um, een bevel. Maar uh, over het gevoel, je wilt erbij behoren. En uh, als, als er zo'n... Um, nou, Hanako Zoku bijvoorbeeld heeft, is, is, is niet direct uh, otaku. Otaku is, uh, zijn, zijn vrij kleine uh, tijdschriften. En die, uh, het idee een heel klein onderwerpje te hebben en daarin gespecialiseerd te zijn, uh, maakt veel uit van die, van die attractiviteit van een otaku te zijn. Uh, maar als je bij die Hanako Zoku bijhoort, dan... Uh, ja, heb je, heb je een gevoel van, um, identiteit. van identiteit binnen een groep. Maar uh, laten we misschien even wat duidelijker maken wat de schaal is uh, hiervan. Want uh, die is uh, immens, hè? Het gaat om uh, honderdduizenden oplagen, toch? Ja, dat klopt. Oh. Zeker bij, bij uh, een grote als uh, Hanako. Mm. En dat betekent ook dat, uh, zeg maar, die, die, die kledingindustrie eigenlijk daar ook uh, van uh, afhankelijk is. Dat uh, zo'n oh, yeah. tijdschrift en uh, die winkels op een, een of andere manier uh, moeten samenwerken. Of, of is dat niet zo? Uh, dat is heel duidelijk zo. Je hebt helemaal geen advertenties in die tijdschriften. Maar uh, er is ook geen onderscheid tussen advertentie en, uh, en, en, en een redactioneel uh, gedeelte ofzo. Dus heel duidelijk is er ook uh, een, een samenhang met de industrie. Maar uh, ik zou niet zeggen dat de, de, de industrie daarachter staat uh, en, en dan de, de media controleert. Het is een beetje uh, ingewikkelder, maar de, de, um, um, je hebt uh, bijna geen abonneersysteem in Japan. Dus Elke keer dat uh, een nieuw nummer uitkomt um, en in de krantenwinkels staat, moet er weer iets attractiefs zijn. Dus je moet proberen om, om keer om keer weer een nieuwe trend uh, te, te creëren. En uh, dat is het interesse van, van de media, maar dat is natuurlijk ook het interesse van de industrie. Dus dat is zeker een, een hele... Uh, uh, nou, samenhang. Zou je wat voorbeelden kunnen geven eigenlijk van wat dan uh, modieus of modern is? Hier is geloof ik wel het voorbeeld bekend van het Franse stokbrood, bijvoorbeeld, wat het dan in Tokio erg goed uh, schijnt te doen. Uh, of uh, ja, bepaalde Tasjes, als ik uh, aan denk hoe ze er rondlopen, dan zijn het ook altijd bepaalde kleuren van, van rokjes of, uh, of truien. Uh, het ziet er allemaal heel erg uh, beschaafd en uh, inge ingehouden uit eigenlijk. Nou, een, van, een voorbeeld zou misschien um, de, de tiramisu-boom zijn. Um, dat was afgelopen jaar en... Uh, Um, is gecreëerd door Hanako. Dus um, de, de redactieleden um, zaten bij elkaar en hebben, hebben erover gepraat wat er uh, uh, voor dit seizoen een, uh, een nieuwe interessante trend zou kunnen zijn. En um, nou, de, de manier van benadering is dan gewoon de hele wereld als een uh, resource uh, te bekijken. En. Um, ik weet niet precies hoe het is gegaan, maar misschien was uh, iemand net uh, terug van vakantie in Italië en vond het lekker. En uh, uh, dan is door de tijdschrift een, een tiramisu-boom um, gecreëerd. Dus uh, je, je kunt het in alle varianten kopen. Um, Wat is het eigenlijk? Ja, nou, een um, Italiaanse chocolademix. Maar dan heb je um, uh, ice, uh, ice cream natuurlijk en maar zelfs bier dus dat is een uh, um, een andere mode van uh, fruit drinks gemixt met bier en dus heb <laughs> je ook uh, tiramisu bier tiramis wordt het trouwens uh, vaak uitgesproken omdat uh, uh, mensen weten dat uh, het fout is om bij uh, buitenlandse woorden uh, een vocaal erachter te zetten als die met een consonant ophoudt. Uh, dat had ze wel door. Uh, en als, als je dat uh, in katakana, in het um, schriftsysteem wat wordt gebruikt voor buitenlandse woorden, schrijft, um, staat er altijd aan het eind een uh, consonant en een vocaal samen als eindteken. En het, in het geval van tiramisu is het dus wel essu uh, ja En uh, veel mensen denken dat het is verkeerd, dus het wordt het tiramis. En uh, heb je dat nou euh, zelf ook euh, tot je genomen? Ik bedoel, kom je het overal tegen en ga je dat dan ook uh, zelf uh, consumeren, zoiets? Uh, nou, van die, van die rare biermixjes heb ik wel. Uh, wat geproefd. Uh, ik zelfs vind het niet zo erg lekker. Maar dit soort dingen verdwijnen ook ontzettend snel weer. En, en zeker met bier. Je hebt uh, elke elk seizoen, um, ik weet niet, 30, 40, 50 verschillende biersoorten. En uh, mm. dan voor speciale eventen natuurlijk. Uh, Olympia, bier en uh, van alles. En... Um, nou, die, die, die verdwijnen dus ook uh, ontzettend snel weer. Ja, er is een uh, illustratie waar ook uh, het uh, Desert Storm bier uh, op staat. Dat is een blikje waarop staat dat het. Dat, uh, dat maakt je, geloof ik, gezond en sterk. Hè? Dat is voor je. Uh, het was, uh, ik weet niet precies wat uh, op stond. Ja, dat klopt. En, uh, dat was in, in Tokio alleen maar in een, een hele korte tijd te verkrijgen. Het is een. Uh, ja, een modegag. The Gulf War as, uh, as uh, fashion gadget. Um, en, maar toen ik laatst uh, wat op het platteland rondreisde, uh, heb ik die dan nog in plekjes uh, machines kunnen kopen. Uh, dus dat, dat wordt dan gedumpt. De markt is, uh, uh, is Tokyo. En uh, ja, als het, als het daar niet meer kan worden verkocht. Uh, ja, gaat het op uh, het platteland. heel veel mensen uh, zijn op zoek naar het specifiek Japanse in en dan hun, hun speciaal gebied. Uh, dus bijvoorbeeld was uh, bij mij op instituut uh, iemand die uh, uit de uh, computerwetenschap kwam. En op, op zoek was naar uh, de Japanse logica binnen de computerwetenschappen. En... Uh, nou, dit soort gedachten kun je hebben als je daar nog niet bent gewezen. Natuurlijk, je, je gaat ergens anders naartoe om uh, de wereld vanuit daar te bekijken. Maar als je dan als je daar komt, word je keer om keer weer teruggestoten op je, op je eigen cultuur in een andere vorm. Uh, in uh, citaten, in kleine, kleine pakjes die uh, zijn geïmporteerd. Um, in... Um, ja, heel veel tekens. Dus um, het Westen is attractief en als je als je iets wilt verkopen, plak je daar West tekens van het Westen op, uh, westerse lifestyle enzo. en zo. Um, en da daar doorheen te kijken, dat is, uh, dat is inderdaad uh, ontzettend moeilijk. Dus misschien um, is, het, is het makkelijker om. Uh, te beginnen uh, met het begrijpen van structuren van media op zichzelf. Dus uitgaan van technische media en, en hoe ze uh, werkelijkheid structureren. En dan te zien uh, wat, zijn, uh, wat zijn bepaalde uitvormingen van, van die dingen die je denkt, die uh, media produceren. En... Uh, het, het idee, uh, nou, de, de hedendaagse uh, mediagebruik terug te leiden tot uh, Shinto en uh, allemaal die uh, samurai-cultuur en uh, wat heb je dan ook, um, dat, dat klopt zeker niet. Maar... Uh, ik er is wel een poging toegedaan, bijvoorbeeld in het postmodernisme debat, te zeggen van de, de Japanse postmoderniteit bestaat voor een groot gedeelte uit uh, elementen uh, uh, uit de 19e eeuw en alles wat ervoor was. Ja, dus uh, Japan was postmodern voordat het uh, modern is geworden. Hm. Um, ik denk breukpunten uh, in de geschiedenis te analyseren is, is het belangrijkste en er zijn... Um, nou, twee keer met de, de Meiji-revolutie uh, 1868 en dan met uh, de tijd van de Amerikaanse bezetting vanaf 1945 uh, is de, de Japanse cultuur helemaal uh, op zijn kop gezet, op zijn kop gezet. Ja. en uh, ik denk daar moet je, moet je aanzetten om uh, te zien hoe uh, vrij abstracte structuren van cultuur uh, zijn veranderd en wat, wat er aan uh, um, niet een continuïteit maar aan een, aan een doorwerking of zo op een, op een andere vlakte dan uh, maar ja, hoe, dat, hoe dat is gegaan mm. en ik denk dat uh, um, ja dat je dan bij, uh, bij interessante dingen kunt komen over de hedendaagse consumentencultuur uh, en en uh, popcultuur en uh, de, de, meta -massa dus de de massa cultuur, dus de massacultuur massa cultuur die weer verbrokkeld in verschillende kleine ondermassas um, en een manier om um, ja de wereld te, te, te bekijken uh, wat mij eigenlijk opvalt is dat uh, na een hele lange tijd van dat, dat het daar uh, lekker heeft uh, uh, ja, uh, zijn gang is gegaan dat er toch ook uh, bepaalde elementen nu uh, overwaaien zoals die karaoke uh, wave die nu echt uh, is aangekomen in uh, Europa nu de, ja, je hebt nu gewoon karaoke uh, programma's op tv en je, dat kun je nu overal hier uh, gaan doen en uh, op een of andere manier is dat uh, ja, ziet men dat als iets Japans. Maar kan dat eigenlijk ook heel snel eigen maken hier in uh, West-Europa. Kijken de Japanners daar nou van op? Uh, de, ik denk, de, de Japanners en ik, ik dus ook uh, vinden het wel vrij verbazingwekkend dat uh, uh, karaoke zo'n succes is. En ik denk, het is... Um, Mm, inderdaad de eerste keer dat nou natuurlijk heb je ontzettend veel uh, mediatechnologie uh, die wordt geïmporteerd dus ook uh, de, de recorden wa waarmee je dat nu opneemt het microfoon niet komt uit Japan um, en, um, maar dat het is de eerste keer dat uh, een, een, een manier van media gebruik uh, wordt geïntroduceerd en uh, ja, natuurlijk wordt het uh, aangepast op, uh, op die cultuur. Dus je, uh, je moet er iets voor voelen. En uh, dan kun je wel zeggen dat het is iets uh, universeels is, dat mensen graag zingen. Um, en uh, Ja, maar misschien, wie weet. Er zijn ook mensen die zeggen dat uh, uh, een japanisering van de wereld aanstaat. Niet via cultuur, uh, via... Uh, met technologie, maar technocultuur. Nee, want op, op, met dat karaoke-voorbeeld kunnen we heel erg daar goed duidelijk uh, aangeven waar zeg maar, dit dilemma of waar deze discussie eigenlijk uh, allemaal om gaat. Want zodra karaoke hierheen komt, nou, het, het heeft dus een Japanse naam. En onmiddellijk wordt uh, natuurlijk de vraag gesteld: uh, Is dit gebruik van technologie, is dat nou echt Japans? <laughs> uh, of hebben we hier inderdaad gewoon te maken met een uh, universeel uh, verschijnsel? ...een apparaat wat je gebruikt en dat zit. Nou, over, over die vraag... Uh, ...is iets specifiek Japans, uniek Japans of zo? Uh, had ik het van tevoren al en ik denk dat kun je niet zeggen. Bestaat het gevaar niet dat als je over deze technologie beschrijft, dat je eigenlijk uh, allerlei negatieve beelden die mensen hier hebben van Japan uh, uh, bevestigt? Dat uh, men het uh, maar een uh, raar volkje vindt en. Uh, en uh, ja, mensen die eigenlijk uh, helemaal in de ban leven van uh, de media. En mensen al hier al snel denken van oh, die mensen die zijn, zijn, uh, de hele dag uh, lopen die, uh, ja, uh, de wensen achterna van uh, het groot kapitaal. En uh, deze de Japanners die uh, <coughs> kunnen eigenlijk alleen maar consumeren en meer niet. In hoeverre uh, kan je daar nou ook... Uh, op een kritische manier overschrijven zonder nou onmiddellijk in dat soort uh, platitudes te vervallen of, of dat soort vooroordelen te bevestigen? Als je geen um, uh, morele oordeel ik bedoel je kunt geen moreel oordeel afgeven over een hele cultuur natuurlijk functioneert elke cultuur uh, binnen, binnen zijn eigen context en uh, natuurlijk uh, heb je Um, creatieve mensen in Japan en natuurlijk uh, um, heb je uh, vermaken zich mensen daar dus de, de werken niet, ze werken niet alleen maar uh, of, uh, van, van, van al die uh, uh, verhalen um, en dat is dat is uh, ook het grootste probleem bij uh, een hoop uh, boeken en verslagen die verschijnen over Japan um, als je uh, een onderdeeltje daaruit de, de pikt dan klopt dat wel. Dus het is niet een, een, een directe leugen of zo. Maar als je zegt, dat is dan Japan. Of nu hebben we uh, de verklaring, ze werken alleen maar of zo. Dan, um, uh, ja, um, breng je jezelf om de kans om uh, te begrijpen hoe, je, hoe een uh, maatschappij uh, op een andere manier kan functioneren. Maar dan moet je het wel in, in, in een... Uh, uh, ja wat, wat grotere geheel uh, uh, bekijken. Hmm. En die uh, gevaar dat je wordt gelezen, ook al probeer je dat, uh, als um, een bevestiging voor die voordelen, da, da, daar is moeilijk tegenaan te gaan. Hmm. Um, maar wat um, um, in die, um, nou, die boeken over Japan die ik uh, goed vindt, uh, altijd wordt, uh, wordt gedaan en dan kun je eigenlijk ook niet uh, omheen dat te doen, is uh, een paradoxale redenering. Dus het is zowel het een als het ander. Dus zowel, je hebt zowel um, machtsstructuren die heel oud zijn en die inderdaad teruggaan naar, naar uh, uh, samurai families en zo. Uh, dat kun je wel nog terugtrekken. Um, maar dus, het is zowel Japans als ook natuurlijk uh, heel westers of modern en voormodern. Um, en ja, op die manier uh, maak je het uh, mensen misschien wat moeilijker om, om je uh, als een bevestiging van, van um, reductionistische um, ideeën uh, te lezen. Ik zie nu dat um, um, een nieuwe generatie opgroeit. Het is voor mij nog ontzettend moeilijk te zeggen wat uh, uh, echt gaat uitkomen, maar um, er wordt een, een kritiek geleverd op um, m, structuren van, um, uh, die, die groeien bijvoorbeeld uit een minderwaardigheidscomplex tegenover het Westen. Dus, uh, Um, Daar is geen enkele reden meer toe. <laughs> nou, op, um, op een cultureel niveau heb je dat zeker nog. En, je uh, bedoelt de Mozart-kult, of zo. Van, uh, yeah. Men vindt uh, Mozart geweldig en uh, wellicht weet men helemaal niets van de eigen muziek? Of, uh, um, nou, het is uh, misschien het idee van een, van een wereldcultuur. Dus er is uh, maar één wetenschap en uh, die is absoluut is het duidelijkste. Eén uh, universele natuurwetenschap en die is geldig voor, voor iedereen en die, die moet je leren beheersen. En uh, dan, en dat, dat geldt op een beetje wat andere manier ook voor het vocabulaire van uh, culturele expressie. Uh, dus een. Um, dat hangt misschien samen met die uh, informatiefetischisme die, waar we het daarvoor over hadden. Uh, dus een, uh, een, een idee van um, perfectionisme. En dat betekent: je moet uh, ja, op de hoogte zijn. Maar, um, um, en wat, ja, de jongere generatie, denk ik, uh, heeft um, Out de kritiek, en ik denk het kan niet anders, uit de kritiek aan Japan um, het potentieel om um, interessante dingen te doen en um, ook in, in verschillende vormen literatuur, film, muziek um, uitdrukking te geven v, uh, van, een, um, van een wat andere wereldzicht, zelfstandige uh, wereldzicht uit Japan. Yeah. Op wat voor gebied zijn dan uh, die uh, jongeren eigenlijk de jonge generatie uh, dan uh, nu uh, actief waarvan je zegt van ja dat uh, is ook uh, internationaal heel uh, interessant en de moeite waard waar kunnen we dan bijvoorbeeld aan denken mm, zeg maar dingen die je heel dicht bij nou mm, ja misschien wel uh, dingen die dicht bij uh, de technologie zijn dus uh, bijvoorbeeld je hebt een aantal vrij In het buitenland al vrij bekende uh, mixers, house music, techno, wat dan ook, um, die ook in, regelmatig in landen of uh, op de Balearen optreden of zo. En um, nou, in, in techno kunst, media kunst en zo, um, zijn een aantal dingen die ik, uh, die ik vrij uh, leuk vind. Nee. En uh, dan. dan ja, vaak heb je een, een gebrek aan uh, zeg maar een, een, een kritische uh, content of zo. Maar in de, in de zin van. Een, um, uh, bijvoorbeeld spelen, animaties uh, of zo. Dat je dan denkt: van ja, dit is heel fascinerende stuff. Zoiets. Bijvoorbeeld computeranimaties of dat soort. Echte ingewikkelde technische dingen. Ja, die heb je ook. Ja, je hebt bijvoorbeeld links een uh, uh, ook wereldwijd bekende uh, computergrafiek uh, firma uit Tokio uh, die dan zowel dus een links machine, een grafiek computer hebben gebouwd, maar dan ook uh, meestal commerciële computergrafiek uh, aan het doen zijn. Maar um, dingen die um, um, ontwikkeld worden in, um, in, in strijd met uh, de, de Japanse cultuur, de Japanse, um, hiërarchische sociale structuur, uh, maar dan ook met, met het Westen, of terwijl direct het Westen, maar zeker met uh, de representatie van het Westen in Japan zelf, uh, denk ik, um, uh, zullen er nog, uh, nog wat interessante dingen uitkomen. En nee. verder met. Binnen de, de, de networks uh, denk ik is ook uh, nou zijn zijn heel um, uh, goede interessante dingen uh, gaande. En um, nou een ander voorbeeld is misschien ISDN, dus uh, de Japanse telecommunicatiemaatschappij uh, heeft uh, is van plan om die, dat, die nieuwe network technologie ook te gaan uh, verkopen aan uh, de gewone consument. In, uh, in Europa en in Amerika is dat alleen maar gericht op uh, firma's, big business. Uh, en als zo'n uh, environment groeit, uh, als het mogelijk is. Um, Bijvoorbeeld uh, plaatjes en uh, video en uh, um, videofoon en dit soort dingen, uh, autobus en visuele communicatie, uh, wat normaler wordt, geïntegreerd wordt in, uh, in de algemene cultuur en beschikbaar wordt, natuurlijk betaalbaar wordt voor um, Otaku bijvoorbeeld, um, verwacht ik wel dat, uh, dat ook daar weer interessante dingen uitkomen. Hoe reageert deze jonge generatie eigenlijk op de economische recessie die nu in Japan gaande is? Of, ik weet niet of je het nou echt een crisis moet noemen, maar het, het is toch heel anders nu dan in de jaren tachtig. Denk je dat ze daar toch ook een, een, een nieuw bewustzijn over krijgen? Dat de situatie nu echt anders is dan in die vrolijke onschuldige jaren van de boom? Dat voel je overal natuurlijk. Mensen um, zijn wat meer terughoudend geworden met het uh, um, vervangen van uh, hun hi-fi-installaties, video en zo. Uh, en, en wachten even, misschien een jaar in plaats van een half jaar. Um, maar de um, spending money van de, van de jongeren. Uh, is blijkbaar niet veel teruggegaan als je als je in die uitgangspurten uh, gaat kijken. En uh, mm, nou het is niet. Ja, met die, met die recessie moet je wel zien dat uh, um, het nu eigenlijk weer teruggedraaid is tot normaal. Dus daarvoor was het ontzettend opgeblazen um, en um, geld, veel geld circuleerde. Speculatie geld met uh, grond um, mm, en dan ja dat vond je eigenlijk vooral terug in uh, investeringen van uh, firma's in uh, culturele ruimtes bijvoorbeeld of uh, afschrijvingsprojecten uh, dan voor kunst of voor mm, tentoonstellingen of wat dan ook en dat is dat is in ieder geval teruggegaan en ja, misschien wordt dan het behoefte uh, wat groter om zelf dingen uh, te doen.